Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat naar omstandigheden goed met de mensen... die onder een rondvaartboot kwamen in Rotterdam. Het gebeurde vanmiddag. Een watertaxi met zes mensen botste met een rondvaartboot. De zes mensen, onder wie een kind, kwamen in het water terecht. Andere watertaxis waren er als eerste bij. De boot was omgeslagen, ze hebben de boot omgetrokken en de mensen uitgehaald. Heel spannend. Ja. Die mensen zitten nu ook nog uh, te bibberen in de werkplaats. Ja. Het gaat naar omstandigheden goed met de mensen... die in het water kwamen, zegt de brandweer. Allemaal aanspreekbaar. Wel naar het ziekenhuis gebracht. Een tijdje in het water gelegen, onderkoeld, in shock, maar gelukkig dus aanspreekbaar. Het is nog een raadsel hoe de aanvaring kon gebeuren en wie er fout zat. Het Russische leger komt steeds dichterbij een van de grootste energiecentrales van Oekraïne. De centrale ligt 50 kilometer van Donetsk. Er wordt daar al dagenlang zwaar gevochten. In Garkov, in het noorden van Oekraïne, zijn raketten neergekomen in een woonwijk. Daarbij zouden drie doden zijn gevallen, 23 mensen raakten gewond. De Amerikaanse president Biden heeft corona. Volgens het Witte Huis heeft hij geen ernstige klachten. Hij zit in isolatie in het Witte Huis en werkt gewoon door. De president van 79 is volledig gevaccineerd en heeft ook twee boosters. En na drie jaar lopen Spider-Man, Wonder Woman, Prinses Layla en Yoda weer rond in het Amerikaanse San Diego. Duizenden mensen zijn naar die stad gekomen voor de grootste comic-con ter wereld en fans zijn ik ben dolblij dat het evenement eindelijk weer door kan gaan. It was rough, but I mean now that we're back, it's awesome. it's even more thrilling that the con is back and that we're here with it. En het komt goed uit dat bezoekers gewend zijn om kostuums te dragen, want iedereen moet een mondkapje op om coronabesmettingen tegen te gaan.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 De A22 Beverwijk richting Vels is nog steeds dicht bij de Velser Tunnel. Een vrachtwagen heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Omrijden kan via de A9 de Wijkertunnel. De afsluiting duurt mogelijk tot 10 uur vanavond. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Onderweg hier naartoe, dan mag je toch alweer een jas aan trekken. Het is uh, nog niet eens 20 graden. Dus dat is wel een schrille contrast met afgelopen dinsdag. Groot welkom bij deze Alternative FM. Bij Alternative FM op 22, nee, 21 juli. 22 juli is morgen, dat is de vrijdag. En er zijn er toch alweer de nodige releases te verwachten. Bij eentje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 Bijna uh, over het hoofd uh, gezien. Bijvoorbeeld een nieuwe single van Bonaniki. Een, uh, een deelnemer aan uh, de Rob Akda wordt. Namelijk in de eerste voorronde zaten zij erin. En bovendien uh, is het uh, ook heel erg uh, leuk. Die Bonaniki uh, die is geselecteerd voor de popronde uh, van het najaar. Dus dat belooft al wat. Dan heb je toch wel wat in je mars. Want als je de popronde haalt, dan heb je wel iets uh, te vertellen.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 Met 16 nummers die uh, nog uh, bovendien op een nieuw album gaan komen. Eigenlijk zijn debuutalbum, want het is een, uh, een soloalbum. Uh, we kennen hem al van, het, uh, van de EP The Sunset Blues, die hij al heeft uitgebracht.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 you don't have enough time to be on time this time. You didn't figure out, and time won't happen too fast. This time is gently it lasts And guess what? Nature call. That's right. Nature call. I played the piano for a while. De stream met Nature Calls. Dat is een, uh, een samenwerkingsverband uh, met uh, meerdere muzikanten. Waarbij bijvoorbeeld Rona Rode en die uh, Esme Gabler die we straks nog aan de telefoon hebben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 ...komst met eh, burgemeester David Molenburg... ...de muzikale burgemeester in dit geval... ...want eh, de muzikale kant zal hierbij eh, zeer nadrukkelijk eh, naar voren komen. En eh, David kennende, eh, hij houdt ontzettend veel van Tram House eh, op dit moment. En eh, ik ben bezig om eh, de jongens van Tram House... Eh, ...voor die datum ook telefonisch in de uitzending eh, te trekken. Dus in dat opzicht eh, zal het dan wel eens heel erg leuk kunnen zijn... als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 Cheap day! Mon amour, pourquoi tu si fou? Pretty, then, whatever you make me do. As your poet, moody girlfriend, we manifest with pockets full of chef. Shin the working, shut the curtains, you make my mouth to run. Yeah, where well, there's smoke in like an idol. I pull and chase, and he believes in Venus. No so one gonna fix this sing the hard drive. He takes the biscuits and the birthday cake. the birthday cake. While I'm the cheapest, i easily like, like wheels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 Ja, met mij wel, maar ik heb wel een hartslag van, nou, dik boven de 180, dan lijkt het al Nee, maar alle gekheid op een stokje, maar ik ben blij dat je aan de telefoon hangt, in ieder geval. Dus, ja. De Cheap Date, die hadden we net gedraaid, maar het heeft alles te maken met Metropolis, dat nummer wat je, ik dacht, twee weken terug hebben uitgebracht. Klopt, hè? Ja, klopt. Ja,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 Ja, ik denk dat ik dat altijd wel doe, maar het grote contrast natuurlijk is Cheap Date, wat je net hebt gedraaid. Dankjewel, daarvoor. En Metropolis is dat... Cheap Date is heel erg grotesk, en stoer. En Metropolis is die andere kant van mijzelf, waarbij ik openlijk spreek over dat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 Hey, wij, uh, ik ben anti-wat er is gebeurd in de familie. Mm -hmm. En vervolgens weigeren ze, willen ze wel er wel stil over blijven, snap je? Dus ja. Je kan ook het tijd keren door, door dit soort dingen te delen. Maar, uh, Metropolis bijvoorbeeld, en ik bedoel, dat heeft natuurlijk veel meer redenen dan dit waarschijnlijk. Maar de reden wat ze mij gaan dat ze er niets mee willen doen is omdat ze gewoon hun bek willen houden. Ja. En dan denk ik: oké. Okay,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 Maar dat geeft ook wel voor mij een fijne motivatie Dat ik denk, alright, als dit het geval is, weet je wel. Ik ja. kan het wel zeggen, maar doen is een heel ander verhaal. En, nou ja, ik, ben, ik denk dat mijn, dat mijn, uh, mijn muziek sowieso wel een flinke portie feminisme heeft. Okay, ja, dat maakt dat niet doen. uit. En, Kijk, en uh, dit, uh, yeah. ja. Ik, ik, dat... ik, ik, ik hou er wel een beetje van dat uh, de boel een beetje opgeschud wordt. Uh, en ja. in, in, in dit geval dus ook. Ja, dank je. Ja ja. Ik, ja. Uh, ik, ik haal ik daar ook wel van. Nee, goed. Ik vind het vooral schuiter en belangrijk dat ervoor voor gestreden blijft worden, weet je? Ja. Totdat het uh Weer een beetje rechtgoek is en dat is nog een lange weg te gaan. Ik bedoel, Rovers versus weten. wat ik je ook al had verteld, weet je, aan Amerika. Mijn god, die had het gedacht dat je nu weer meer dan 50 jaar wordt teruggeworpen in de ja, geschiedenis? Ja, dat is weer een hele andere discussie, maar ik heb het wel meegekregen dat dat natuurlijk ook weer een beetje de achterdeur uit is. Uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, Metropolis uh, van de Mira. Ja.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 They are bold. Twins have a certain pride, a fool and brag, 'cause they know two of a kind. Two souls, two minds, restless air. one